Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Schiphol vluchten gaat annuleren, wordt de luchthaven voor de rechter gesleept. Met dat dreigement komen de reisorganisaties. Zij zijn niet blij met het plan om de komende zomer vliegtuigen aan de grond te houden... als Schiphol de drukte niet meer aan kan. De directeur zei vandaag bij Buitenhof dat hij het liever niet doet... maar dat ze het wel achter de hand moeten houden. We hebben niet alleen een slot op de deur, maar een stok achter de deur nodig. Als het nodig is, op de allerdrukste dagen zorgen dat de hoeveelheid vluchten en de hoeveelheid passagiers... aangepast worden aan wat we kunnen waarmaken. En daar zit het pijnpunt, want daar zegt de reisbranche dat kan niet. Zij komen dan bijvoorbeeld in de knoei met reserveringen bij hotels... en piloten die niet meer thuis kunnen komen. Als Schiphol het echt gaat doen, stappen ze dus naar de rechter. En de politie heeft de eerste tips binnen over de dood van een vrouw in Arnhem. Afgelopen week werd zij naakt en gewond op straat gevonden en ze overleed later... De politie heeft inmiddels de naam, leeftijd en foto van de verdachte gedeeld... maar de man is nog niet gevonden. Buurbewoners zeggen tegen de Gelderlander dat hij de vriend van het slachtoffer was. En de ANWB waarschuwt tanktoeristen die jerrycans gaan vullen in Duitsland. Het is daar vanaf komende week een stuk goedkoper. Maar als je wordt gesnapt door de douane... dan moet je alsnog een flink bedrag aan accijns betalen... plus mogelijk een boete. En daarbij is het ook best link om honderden liters brandgevaarlijk spul in je auto te hebben... Dat geldt ook voor het opslaan in een schuurtje. En veel mensen in Finland zijn blij dat hun land nu toch lid wil worden van de NAVO. Lange tijd wilden ze er niet aan om buurland Rusland niet boos te maken... Door de oorlog in Oekraïne is dat veranderd en is de aanvraag verstuurd. Deze bierbrouwer heeft daarom een speciaal NAVO-bier gemaakt om dat te vieren. We just got the idea that now that the application will be sent, we should make a beer to celebrate that. We know it's only the first step, but I think it's maybe time to take one beer. Hij vertelt bij de Telegraaf ook nog hoe het smaakt. The beer can be described as having a, a taste of security with a hint of freedom. Je krijgt het weer nog veel wolken. En vooral in het noorden zijn er af en toe ook wat buien. Vanavond zijn er wel meer opklaringen. Het is zo'n 12 tot 15 graden. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB.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 De allerlaatste, aller, aller, aller, de laatste Dit is echt de allerlaatste. We gaan nog niet, we blijven allemaal. Oh, de laatste, de allerlaatste. laatste het wel De rekening is toch nog niet betaald Zie FM op 106.9 is Zon Zee, Zandvoort en Zomerhit. Just don't talk to me, babe. I flow through my head. There's a question: is she needed another side of a man? I cannot believe. Looking at the last three years like I did, I can never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. There's a scene never happened.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 Ik heb la de hand casser la voix, casser la voix, aan la hand is. la voix, niet wat er aan de hand is. Je ne devais pas te laisser, qui espère et c'est flash qui a à la télé jour et les qui veulent Ik ben niet J'ai pas envie de rentrer tout seul ce soir J'ai pas envie de rentrer chez ce soir Je pas envie de fermer ma gueule ce soir ce soir j'ai envie de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 Por en mi vida la fortuna de ti. Eres destino, destino tendes separado los mismos ya caé, los mismos hoyo. no te encuentro abandon. ¿Ser es posible no te encuentro de estar? Por eso un día nos cuento si de nada, los mismos ya callé things and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 Nothing left to say If I was you, if I was you tonight I demand the money, I demand the the money, I the I demand the I demand the money, I demand the money, I demand the money, I demand them money, I demand I I I I no them, I I You know, the not-so-peace and west All the girl, them big up your chest Make them know say you are the sweetest Because you know say you deserve the best Love me, love them, stay to my heart Make me feel good when we are walking Nobody leave me girl, nobody part Because the sweetness doesn't get started Sweetness, no, the girl, they're my dress. All the man, they're my friend Nice, nice, so we're the girl, them my baby I'm me call the girl. Never man never tell him he's prince. Nice, let some of the Linda, essa boca linda. Papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa bocanita, tu voz boca de Esa bocanita, con una bomba provocante. Esa bocanita, tu voz boca de felicidad. Esa bocanita. Esa bocanita, un bescarante, toma caliente. ¿Sabe que mi papito adelante de mis ojos, con una bomba provocante? Esa bocanita, un bescarante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 De zomer onbewust met de rotgang wordt genoten en waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan, tot nu zat is en voldaan.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 De zomer hit. show is hot out here. No. I don't mind though. No. glad to be free.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 on me. Heet zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM 106.9 FM. ZFM. a te Het toch wat ik